We gaan naar onze gasten van vanavond, want het is nog drukker geworden hier in de studio. Uh, ik heet welkom Menno Hovens, Sjoer Peters, Joost Temkes, René Dorsers en allemaal van Pemmers.nl. Welkom. We gaan het hebben over uh, Pemmers.nl. Uh, allereerst, wat is Pemmers, uh, Menno? Ja, Pemmers is eigenlijk een digitaal jongerenplatform voor de gemeente Pelamaas. Daar kunnen jongeren alles vinden van nieuws, uh, foto's, filmpjes, uh, vacatures, vraag en aanbod, politiek nieuws. Ja, kortom, eigenlijk alles wat de jongeren nodig heeft op dit moment. Pemmers. Uh, René, wat, wat betekent de naam? Uh, de naam is eigenlijk afgeleid van, afgeleid van PNM, dus Pemmers eigenlijk. Ja, je kan het eigenlijk zeggen, ja, de Pelamaasers. Oh, dus ja, Pemmers. Ja. Afgekort. Afgekort, ja. Oké. Okay. Eh, we hebben het uh, over de website. Hoe lang uh, is deze website al uh, in de lucht, uh, Short? Ja, we zijn ongeveer uh, één jaar in de lucht. Aan uh, tijd daarvoor natuurlijk al de voorbereidingen moeten treffen en dergelijke. Maar uh, rond 29 januari vorig jaar is die gelanceerd. Dus bij... dat, dat is bijna een jaar geleden. Ja. En, en, en hoe, hoe kijken jullie terug op het eerste jaar? Menno? Ja, succesvol. Uh, als we nu terugkijken wat we bereikt hebben, denk ik dat we heel trots mogen zijn. En uh, dat we al heel veel hebben, maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Voor het nieuwe jaar zijn er een heleboel nieuwe speerpunten opgesteld dat we daar uh, aan de slag kunnen. Ik vraag me af, hoe, hoe is het uh, ontstaan. idee uh, ontstaan? Ja. Het uh, idee is eigenlijk uh, voortgekomen uit uh, de website Olliplats. Dat was een, uh, een uh, website voor, My ja, voor de mijlse jongeren, zal ik maar zeggen. En ja, toen werd het gemeente Peelen Maas, dus we moesten ook een website hebben voor gemeente Peelen Maas, voor de jongeren daarvan. Vandaar dat het idee is uitgekomen. Ja, hadden jullie ook het idee dat uh, de jongeren uh, meer informatie nodig hadden? Ik, ik hoor net zoveel onderwerpen. Het is dus all-in in wezen. Ja, eigenlijk wel. Vacatures hoor ik net noemen. In feite is echt alles wat jongeren nodig hebben, kunnen ze bij ons vinden. Dus alle informatie op welk gebied dan ook, cultuur of studie of, of ja, noem maar op, daar geven jullie, hebben jullie wat informatie over of proberen jullie te geven? Ja, dat proberen we inderdaad. En ook kun je bijvoorbeeld filmpjes vinden die Bart heel altijd, altijd maakt. Of foto's die gemaakt worden op verschillende evenementen hier in Pelemaal's. Dus, dus van alles wat. Maar hebben jullie een bepaalde uh, limit met, met leeftijd dat je zegt? Nou ja, 14, 15 tot. Ja, wat is jongeren? 34 of wordt dat al ook bij jullie? Dat is, is niet bepaald voor een bepaalde leeftijd gaan, Dus. Ja, voor iedereen wat wil, zeg maar. Oudere mensen mogen er ook baas op kijken. Dat is niet dat het ons publiek is, maar we richten ons vooral op de jeugd. We gaan ook eh, bijvoorbeeld foto's maken op plekken waar de jeugd komt. Maar eh, ja, iedereen mag er natuurlijk op kijken, dat is het belangrijkste. Dus in wezen is dat een redelijk, redelijk breed vlak wat jullie willen bereiken. En zijn jullie daar niet moeilijk in, qua leeftijd? Hello? Nee, denk je, wat we doen is selecteren. Eigenlijk, ja, er is heel veel nieuws in Pinemaas zat er gebeurt. En wij selecteren van dit is interessant voor onze doelgroep, dus toch de jeugd. Uh, en dit is dan minder interessant. Ja, uh, kan de jeugd op een gegeven moment als hij een, een, een, een idee heeft of iets in de kop heeft of heeft iets meegemaakt? het op de mail zetten, het naar jullie sturen en publiceren jullie dan zoiets, of gaat lezen jullie dat ook wel goed na, of het ook interessant is voor anderen? Nou wat er gebeurt is dat uh, je kan op twee, twee manieren bij ons terecht terechtkomen dat is de dorpsnaam at mm -hmm. dus woon je in Panningen is het Panningen aapstaartje pammers.nl uh, dat is dan van het eigen dorp of secretariaat at kan natuurlijk ook en die gaat beoordelen waar je dan naartoe moet komt altijd goed terecht wij lezen het stukje door en als wij vinden dat dat waardig is om te plaatsen dan doen we dat dus, je, nee, dus nee. als je nou gedroomd hebt vannacht en je denkt, nou zou ik dat eens opsturen? Nou ja, dat is niet echt heel interessant, dus dat doen we dan wel niet. Maar <laughs> nee, heb je leuk nieuws, dan, uh, dan sturen we dat zeker, uh, zet dat zeker op de site. Ja. Nou, dus, nou, ja, mm. Zeker met, met schoolgaande jeugd. Ik bedoel, daar gebeurt nog wel eens een, een, een, een, een noem maar wat revue. Uh, ja, ik, uh, ik bedoel, dat je ja, daar eens wat over schrijft wie er meedoet. Ik bedoel, dat werkt, uh, dat, dat speelt bij jullie. Kijk, en dat kun je natuurlijk op zo'n site uh, geweldig plaatsen dan. Klopt dat? Ja, er worden ook vaak leuke filmpjes van gemaakt of uh, foto's van gemaakt. Dus ja, die zijn er allemaal op terug te vinden. Dus jullie willen wel up-to-date zijn van het is vandaag gebeurd en eigenlijk vanavond al uh, op, de, op de site. Ja. Nou zijn er heel veel uh, sites en vooral ook nieuwsites. Wat maakt deze site zo bijzonder? Wat maakt het verschil met bijvoorbeeld een site van Jonge Raad of Kloeken.nl, dat is ook een jongere site, René? Ja, ik denk dat wij vooral speciaal zijn omdat wij uit een hele groep van alle kernen die gemeente Pelemaas heeft, is deze website eigenlijk ontstaan. En meestal wordt een website door een paar personen beheerd. Dit wordt eigenlijk door, ja, ik denk volgens mij 25 personen wordt het ongeveer, ja, wordt het allemaal gemaakt, zal ik maar zeggen. Dat lijkt me een hele erg grote organisatie, klopt dat, Sjoerd? Ah, het zijn wel veel mensen maar uh, vele anderen maken licht werk zodat iedereen uh, bijvoorbeeld, we hebben elf kerkdorpen en eigenlijk zou het dan al ideaal zijn als we elf personen hebben dat iedereen een eigen kerkdorp kan doen en verder hebben we andere rubrieken en als je ieder rubriek een eigen persoon hebt heeft iedereen het minste werk en toch het beste resultaat daardoor en dan heb je ook een goede samenwerking onderling, dus ik denk dat veel mensen juist goed is we kunnen dus ook nog altijd mensen gebruiken daarvoor. Ik hoor dus heel breed. Uh, heel goed ook hier van de jongerenraad. Uh, van Joost. Zeg ik ja. Nee Sjoerd. die zit naast me. Um, ik heb ook het gevoel. Dat, dat proef ik ook een beetje aan je. je zit dus in de jongerenraad. En, en via via ben je dus nou bij Pemmerstrecht gekomen. Um, maar doordat je daar dus ook in zit um, heb je ook het idee dat je dus een beetje uh, bijvoorbeeld een stukje politiek ook wat bespreekbaarder naar de jongeren kunt maken, wat, wat aanneembaarder uh, vertalend ja dat, dat probeer ik wel in ieder geval, ik probeer uh, ...als jongeraad zijn en ook, natuurlijk ook individueel om die grens tussen de gemeente en de jeugd kleiner te maken. Meestal is dat heel groot, omdat het, uh, ja, de gemeente is toch altijd een beetje apart en een beetje ver wegstaand. En ik wil de brug zo, zo kort mogelijk maken, zeg maar. En uh, ja, door zelf mee te beslissen of mee te denken bij de gemeente. Maar ook om de jeugd proberen mee te laten denken. Ja. En uh, ja, dat... Uh, ik hoop dat dat lukt, om dat meer bij elkaar te brengen. Ja, dan had ik het dus toch goed, uh, goed aangevoeld. Heel belangrijk. Ik wil even enkele uh, hoogtepunten van het afgelopen jaar Doe nemen. Uh, uh, ik noem de WK-pool, uh, Menno. Ja, uh, een, een heel groot evenement waar we natuurlijk niet mee kunnen. We hebben de jeugd in PDMA's uitgedaagd om uh, een voetbaltalent mm -hmm. en voetbalkennis uh, ja, is te, is te testen. En we hebben een WK-pool opgezet met een hele mooie prijs eraan. En uh, nou, dat is even allemaal goed gelopen deze zomer... Het heeft allemaal online gestaan. En, uh, nou, dat, is, ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Daar zijn we al heel tevreden over. En wie weet dat je over twee jaar het EK uh, ziet voorbij komen. Ik heb er natuurlijk niks over zeggen nu, maar uh, wie weet, hou hem in de gaten. En bij zo'n evenement willen we natuurlijk meer, uh, werden we meer aandacht aan besteden op zo'n manier. En dat is natuurlijk bij de jeugd, ligt dat ook dichtbij? Hè? Ook bij, bij de jeugd, jeugd ligt tico? dat heel dichtbij. De, de, de, de, de, een van de hoogtepunten uh, vond ik de Pemmers game. Ik heb hem heel vaak gespeeld. Dat was heel verslavend, uh, Sjoerd. <laughs> hoe vaak heb jij hem gespeeld? Ja, eigenlijk ook veel te veel. Het, uh. <laughs> <snakes> uh, het was inderdaad erg verslavend. Uh, proberen hoog in de topscore te komen. Dat is ook redelijk gelukt. Maar toch, uh, de eerste plaats was toch voor iemand anders. Uh, maar, maar het spelletje, uh, hoe ging het precies? Ja, um, er waren een stuk of vier à vijf levels. Uh, elk level was in een ander dorp. En er was dan uh, omschreven of ja, er was een achtergrond met uh, een paar kenmerkende aspecten van het dorp. En uh, hier was je dan uh, een soort ufo. En moest je met, uh, met het toetsenbord proberen om uh, iconen onder uh, op de grond, die kwamen voorbij, om die op te pakken uh, met die ufo en zoveel mogelijk natuurlijk om uh, hoogste score te halen en uh, dat is iemand gelukt. En dat was uh, Thomas geluk en uh, die had heel veel geluk met uh, het spelen van dat spel. Ja. <laughs> Ik denk niet dat veel sites in het eerste jaar al een grote prijs winnen, Nee. De Kia to Coyahawk kleptomaan trofee 2010. Ja, dat klopt. Die hebben we gewonnen. Uh, ja, het is eigenlijk, uh, hebben we hadden hun het idee dat wij uh, ideeën die hun aan de gemeente hebben aangedragen dat wij die gejat hebben. Terwijl wij eigenlijk... Uh, helemaal van niks wisten. Dan zijn we... Onze ideeën... bijvoorbeeld van een fotoactie, onze zomeractie... die hebben we eigenlijk uh, verder opgebouwd... op de ideeën van Olly Plats. Want Olly had toen heeft al ooit een zomeractie uh, georganiseerd. En die hebben wij dus eigenlijk overgenomen. Dus... Uh, ja, en hun dachten dus dat ze dat idee... of uh, ideeën om... Idee om nieuwsitems en zo te plaatsen... op hun site dacht ze eigenlijk dat wij die gejat hadden van hun. <laughs> wat dus, onheerlijk. Euh, ja, toen, toen hun erachter kwamen... toen hebben ze ons genomineerd... voor de Maan Trofee. Leuk. Nou ja, die hebben we dus gewonnen. <laughs> en dat allemaal binnen een jaar. Ja. Geweldig. helemaal had, gerehabiliteerd. Wat had uh, dat uh, voor gevolg die prijs... Verder geen, het heb... was eigenlijk gewoon een soort van grap. En wij hebben daarop gereageerd natuurlijk. En toen hebben wij dus een hele mooie beker in ontvangst vangst genomen. Met de... en, en geen samenwerking tussen beide partijen? Nee, heeft eigenlijk niet echt iets uh, speciaals opgeleverd geloof ik. <laughs> dus dat uh, was gewoon echt een leuke, leuk grapje. Het afgelopen jaar nog even. Uh, Pemmers op Twitter, er is een Pemmers nieuwsbrief. Uh, Menno, wat is jouw persoonlijke hoogtepunt? Ja, op zo'n hoogtepunt, uh, ik denk toch voor de lancering dat, dat was het eerste hoogtepunt, dat we dus na een hele tijd van voorbereiding dus echt live gingen, en op dit moment zit ik ook op een hoogtepunt ja, ik zit elke dag op een hoogtepunt, wat gewoon als je terugkijkt ja uh, <laughs> is het ja, schitterend wat we bereikt hebben. Sjoerd, nog iets aan toe te voegen, wat is jouw hoogtepunt? Uh, ja, vooral uh, de acties die we gedaan hebben, zoals het, uh, de WK-pool, wat we net al genoemd hebben, en de Pemmers game, ook al genoemd, uh, dat is toch leuk om te zien hoeveel mensen op afkomen, en ...als er mensen afkomen, komen ze ook op de rest van de site af... ...en dan heb je toch weer nieuwe mensen... ...die vaak op de site gaan kijken... ...ook eventueel voor scores... ...maar dan zien ze de rest ook en raak ze geïnteresseerd... ...en komen ze de volgende keer bijvoorbeeld terug... Mm -hmm. ...voor een nieuwsitem of dergelijke. Hoe zit het met deze bezoekersaantallen eigenlijk? Uh, momenteel zitten we... Uh, ja, ...we hebben in één jaar 90.000 unieke hits gehad... En daar mogen we best trots op zijn. Nou. Als je er eventjes een reeksommetje van maakt... dan betekent dat je 246 uh, unieke bezoekers per dag hebt. Pemmers uh, gaat natuurlijk door. Wat als er nu mensen zijn aan het luisteren... die ook interesse hebben en denken... nou, dat is misschien iets voor mij? Nou, die kunnen mailen naar uh, secretariaat We zoeken altijd nieuwe mensen... want iedereen uh, ja, die er graag bij wil, dan kan. En uh, ja, we zoeken ook nog speciaal mensen... uit Grassoek, Kessel en Kesselijk... want daar hebben we geen... Uh, uh, geen webmaster voor. Oh, en Barlo trouwens ook nog, zie ik. En natuurlijk zijn alle fotografen en filmpjesmakers zijn natuurlijk ook allemaal welkom. Want die kunnen we natuurlijk ook heel goed gebruiken. Want nu hebben we dus bijvoorbeeld Bart en Menno als filmmakers. Maar ja, die moeten alles met z'n twee doen. Dus het zou wel fijn als we er nog meer bij krijgen. Nee, ja, of meer filmpjes, ja, dus ja, meer filmpjes. Iedereen is welkom. Ja, Joost, de laatste woorden. Ja, ik, ik ben natuurlijk uh, uh, uh, uh, voorzitter van, uh, van dit, uh, van dit uh, club, van de club uh, uh, Nee, Natuurlijk, ben ik ben hartstikke trots over het afgelopen jaar. Als je terugkijkt wat we bereikt hebben, wat ze ook al verteld hebben, mogen we uh, ons gelukkig prijzen met hetgeen we gepresteerd hebben. We hebben een nieuw communicatieplan geschreven, we hebben ook... Uh, gekeken met de redactie van de vorige week de jaarvergadering, gekeken welke plannen er zijn welke ideeën dat er zijn om 2011 het succes van 2010 in ieder geval door te zetten voor 2011 en uit te breiden. Nou, de verschillende acties, we gaan nog meer naar evenementen toe we hebben ook allerlei dingen die we graag willen flyeren, dan wel willen laten zien over Pammers. en, en wat ook al malen is gezegd, we zijn ook graag op zoek naar nieuwe mensen, mensen die het leuk vinden om, om communicatief bezig zijn maar ook dingen te delen en wat ik nog wil toevoegen is dat het ook, als je meedoet met PEM, als je in een mooie uh, groep komt, met een mooi netwerk. Goed voor je, voor je, voor je eigen ontwikkeling. En uh, aan de andere kant is het ook mooi, uh, staat het ook mooi op je cv. Als je straks wel eens verder gaat en, uh, en, en buiten je de dorpsgrenzen of, of gemeentegrenzen gaat begeven. En je kunt zeggen van, goh, ik heb toch uh, in, in, aan een uh, communicatieplatform meegewerkt. Mee dat, dat, dat, dat spreekt mensen aan. En ik denk dat dat uh, uh, hopelijk uh, misschien wel jongeren uh, de kansen biedt, of in ieder geval de gelegenheid geeft om te zeggen van Nee, dat is wel leuk om daar bij te zijn. Dus uh, dat wil ik even toevoegen. En verder, ja, super trots natuurlijk op hetgeen wat we bereikt hebben. En uh, kijk uh, met heel veel plezier 2011 in. Ik wens jullie en uh, ons heel veel succes. Bedankt allemaal uh, voor jullie komst. En uh, heel veel succes met PEMMAS Maar dat komt zeker goed. Dankjewel. Yo, dankjewel.